Volgens de grote huisartsenorganisaties is dat logisch... omdat de zorg doorgaans ook regionaal is georganiseerd. De huisartsen zien daarnaast op tegen de kosten van een landelijk patiëntendossier. De kilometerheffing gaat alleen door als er genoeg draagvlak voor is. Minister dus Uurlings heeft dat gisteravond benadrukt in de Tweede Kamer. De VVD, SP en PVV zeggen dat er geen draagvlak is... maar een meerderheid in de Kamer steunt de minister. De uurlings herhaalde dat de meeste automobilisten... dankzij de kilometerheffing geld zullen besparen... De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het nablussen van de brand bij Citybox. Het opslagbedrijf in Amsterdam brandde gisteren helemaal uit. Zo'n 900 klanten hadden er spullen opgeslagen. Alles is verloren gegaan. Soms gaat het om complete inboedels die bij Citybox waren neergezet... in afwachting van een verhuizing. En die vaak niet verzekerd waren. De Britse regering ziet geen mogelijkheden... om de uitlevering van een hacker aan de Verenigde Staten tegen te houden. De hacker, een Brit die leidt aan het syndroom van Asperger ze hebben ingebroken in zo'n 100 computers van Amerikaanse overheidsinstellingen. De Hoge Raad in Londen had de uitlevering al goedgekeurd. De Britse regering had er op humanitaire gronden nog een stokje voor kunnen steken. Maar vindt Asperger daarvoor geen reden. De advocaten van de hekken gaan tegen de beslissing in beroep. In Aken zijn twee zware criminelen ontsnapt, onder wie een moordenaar. Volgens de Duitse politie waren ze bewapend. Ze zouden twee gevangenismedewerkers hebben overmeesterd en te voet zijn ontsnapt... Later hebben ze volgens Duitse media twee keer een taxi gekaapt en zijn ze naar Keulen gevlucht. Er is een zoekactie op touw gezet met inzet van helikopters. Het weer. Enkele buien bij een graad of zes. Vanmiddag bewolkt en ook dan zijn er buien. Het wordt maximaal acht graden. Dit was het NOS Journaal.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 The day that you were born, the angels got to give and decide. of God together and decide to create a dream come true so they sprinkle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 Don't I mean a word. Sorry, so, so sorry. I didn't mean to lose my head. And if I made you cry, I'm sorry. It was just another foolish quarrel. Won't you? Ever... Ja, deze stem behoeft natuurlijk geen introductie. En ik vind eigenlijk dat we haar veel te weinig horen tegenwoordig.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 Oh, please forgive this helpless haze I'm in. I've real. my song must pour. So please forgive this helpless haze I'm in. I've really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 Hier in CFM was hij uh, het nummer Almost Like Being In Love. Alweer de liefde.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 Thank <laughs> you.